zes uur. Jo met het NOS-jaar. Proces van de Turkse minister Cavusoglu tegen te houden. Die wil naar Nederland komen om campagne te voeren voor het referendum over een nieuwe grondwet in Turkije. Het kabinet keurde dat gisteren al af. Maar Cavusoglu zei vandaag dat Nederland hem niet kan tegenhouden. Turkije houdt in april een referendum over de nieuwe grondwet. Daarin zou de macht naar de president gaan in plaats van naar het parlement. Bij de wko Allround schaatsen in het Noorse Hamer staan na de eerste dag bij de mannen drie Nederlanders bovenaan in het algemeen klassement. Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuizen bezetten de eerste drie plaatsen. Kramer won zojuist de 5000 meter nadat hij achtste was geworden op de 500 meter. Bij de vrouwen staat Irene Wust tweede na de eerste dag, achter de Japanse Mihu Takagi. Antoinette Jong staat op de derde plaats. Maleisië heeft de ambassadeur van Noord-Korea tot persona non grata verklaard. Twee weken geleden werd de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord. Uit onderzoek van de Maleisische autoriteiten bleek dat twee vrouwen zenuwgas in zijn gezicht hadden gespoten. Maleisië eiste excuses van Noord-Korea, maar die kwamen niet. Daarop riep de minister van Buitenlandse Zaken de Noord-Koreaanse ambassadeur op het matje. Die had zich vanmorgen moeten melden, maar kwam niet opdagen. De diplomaat moet nu binnen 48 uur Maleisië verlaten. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn voorganger Obama hem liet afluisteren. Op Twitter schrijft hij dat de telefoongesprekken in zijn Trump Tower zijn afgeluisterd, vlak voor de verkiezingen. Trump komt niet met bewijzen, maar op Twitter noemt hij het een nieuw dieptepunt. In België is op een postduivententoonstelling het hoogste bedrag ooit voor een duif neergelegd. De Belgische eigenaar verkocht zijn wedstrijdduif aan een Zuid-Afrikaan voor 360.000 euro. De duif die tot nu toe het duurst was verwisselde in 2013 voor 310.000 euro van eigenaar. Het weer in het hele land bewolkt, vanuit het zuiden regen met ook kans op onweer. Vannacht overwegend droog bij 6 graden. Morgen eerst nog zonnig, in de middag bewolkt en opnieuw regen. Het waait flink en het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 If my love op Facebook. En uh, ja, we gaan ook uh, verder met Johan Kettenburg en mij krijg je niet stuk... Leave me krijg je niet stuk. Pierre van Damme en hebben we het over een echte vriend. Soms als het even tegen zit en je hebt de boot weer gemist is het goed? U weet dat er toch. Al... I'm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 Vergeten ze op eentje na. dan Pierre van Damme en een echte vriend. En uh, ja, ik ga nu een plaatje draaien. Ja, ja, voor, uh, ja, voor, mijn, uh, voor mijn, mijn vriendinnetje. Ja. Zeljo, mooie jedina. Zel En dan komt hij dan. Blijf lekker luisteren. entertainment voor u. Tot de klokjes van 7 uur. te Ik weet, ik heb znam weinig tijd, om bij het ene het andere te komen. En als ik een woord wil zeggen, valt het het oog En Istina ja. die na sluiting. Dat ik je nu weer kan zien, op het moment dat ik je is dat wat Da mi više ne treba, treba Željo moja jedine Da li slutiš kad me pogledaš Šta sam sve u sebi sakrio Da iza je tuga Jer ne postoji druga ik wil bij je tegen je liegen. Je bent dat we voor jou. Celco... Vazic... en uh, ja... Zaljom, moja jedina. We gaan natuurlijk... Uh, lekker verder met Gordon en Replay. En zo lang... en zit je net te eten... ik zou zeggen, eet smakelijk! Heb je gegeten dat u wel mogen bekomen? 106.9 Entertainment for You. Het is laat, geen slaak... voel in mijn bed...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 Misschien gelijk. Maar zolang de zon nog opkomt en de aarde draaien blijft, zolang hoop ik nog, geloof ik nog in jou en mij. Toen laat me weten waar je bent. Ik mis je zo Ze zeggen wel eens Alles wint Dat is niet zo Ik zal nooit wennen aan de eenzaamheid Zo zonder jou Ben ik de zo lang en we gaan verder met dries driesie driesie Roelvink. en door jou is het uh, ja is het weer zomer nog even wachten wanneer de zon zich heeft verslapen en de dag niet wil ontvaken, nou dan maak ik me geen zorgen. Want jij bent mijn nieuwe morgen. Als de sterren niet meer schijnen en de nacht niet wil verdwijnen, nou dan zoek ik echt niet ver, want jij bent mijn eigen ster. Door jou is het weer zomer, door jou kan ik weer dromen. Je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe lach. Door jou is het weer zomer. Minder zijn gekomen, je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe laag. Zelf echt voorgenomen, nee, geen vastigheid voor mij. Maar toen jij kwam langs gelopen, was alle logica voorbij. Ik stond te shaken op mijn benen, in mijn hoofd klonk gezout. Weet niet wat er toen gebeurd is, maar nu zit je bij me thuis. Door jou is het weer zomer, door jou kan ik weer dromen. Je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe laag weer zomer, de vlinders zijn gekomen, je bent mijn nieuwe dag je bent mijn nieuwe laag We zitten weer zo met het Dries Roelwink. En uh, ja, dat allemaal op die 106.9, 104.5. En dat allemaal op de kabel. Natuurlijk ook op TV-tekst. Zowel analoog als uh, ja, digitaal. Op 40 en 45. En uh, ja, we gaan verder met Donny van der Roest. En hij hebben over de liefde heeft ons allebei.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 Dit gevoel gaat nooit voorbij ...heeft ons allebei hier bij ZWM Entertainment for You... ...106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur per dag op de tv-tekst. En uh, ja, we gaan uh, natuurlijk, uh, zoals beloofd, iemand in de uitzending halen. En dat is, uh, ja, Frans. Dag Frans. Goedenavond, mensen. Goedenavond, goedenavond luister allemaal. Hé hey Frans. Hé. Je zat net uit eten, of niet? Nee, ik ben er klaar met douchen. We ben gewoon weer een en moet wegverhaal, Dus ah, ik heb dat. Uh, Oké. Okay. Ik, ik, ik neem maar even een interview mee en dan ga ik eh, voor was. <grijg> <grijg> ja, je moet nog een optreden doen, of? Ik heb uh, twee optredens. Nou. Oké. Okay. In en dan een collega Hieronimus. Nou, je prestatie willen mijn uitgebrand. Dus. Oké. Okay. Zijn uh, druk, druk. Hey, uh, even. Ja, uh, ja, We gaan eventjes uh, ja, naar, naar jouw uh, laatste uh, nieuwe single. Ja, dat, ja. Dat, dat was wel leuk eigenlijk. Ja. We bellen je op en uh, ja... De laatste keer bedoel je? De, de, de, de, ja, ik heb het dan over de laatste nieuwe single van jou. Ja. En dan is gelijk en, uh, de laatste keer, weet je wel. Dat, uh... Ja, ik heb niet maar ik kan je beloven dat het niet de laatste is. Maar het, het, het kom wel binnen bij de mensen, hè. Gaat het om, dus, ja, ja, het valt gelijk op, hè. Ja, het is een lekker ouderwets ook, hè. Ja, ja, ja. Hey. Ja, het gaat echt... Uh, echt vreden, over. Ja, maar hoe is, die, uh, hoe is die eigenlijk een beetje tot stand gekomen? Het originele is van, uh, van Pierre Haan, het is een oud nummer. Ja. Twintig jaar oud en ik uh, vroeger als klein kind uh, had ik dat nummer in mijn hoofd en uh, we waren in de studio bezig. Ik zeg, hey, dat nummer, ja, nou, ik kom het komt eruit vol eigenlijk. Ja, nou ja, het is, het is een heerlijk uh, nummer geworden, toch? Ja, zeker weten, maar ja. echt, het uh, is Ik bedoel, uh, toch is iets anders dan, uh, dan anders, zeg maar, toch? Ja, ja, ja. Hey. Dus uh, dat, dat is wel positief allemaal, ja. Ja, en uh, uh, ja. Voor boekingen en dergelijke. Waar kunnen mensen jou vinden? We vinden gewoon op Facebook natuurlijk. Frans Joostink is dus Frans de Zomme de Z. Zo staat het helemaal mijn geboorteakte. Dus het uh, ja, is niet anders. Nou ja, het en is... Een dus, uh, website van Joostink.nl heb ik... Uh, gewoon Joost? Jo Frans Joostink? Joostink. Joostink. Ja, aan elkaar? Ja, gewoon aan elkaar. Ja. Ah, oké. Okay. Ik keer ja. Ah, oké. Okay. Dus ik uh, ben overal bereikbaar. Hé, hey, zit er nog wat, uh, wat nieuws aan te komen nu? Tenmin tenminste, uh, ja, binnen... We gaan, uh, we gaan uh, een tour doen, uh, Frans, uh, Frans Joosting en zijn muzikale vrienden, dat gaan we er heel Gelderland doen. Oké. Okay. Er zijn nu twee locaties bekend, dat is uh, Meneer van Dijk in Eindem en uh, Café Jos in uh, Dorwet. Dus we zijn lekker bezig aan de timmeren, dus hou ik op mijn website in de gaten en uh, je weet alle ins en outs van Frans Joosting. <laughs> ja oké, okay. je komt ook nog uh, binnenkort ergens uh, op, uh, ja, uh, in Amsterdam, of zo permanent. Uh... Een of andere ja, je... pie. Ik, ik heb het niet bij de hand, dus ik sta in de badkamer, dus ik kan het je niet vertellen. Okay. Dus maar ik, volgens mij zit ik ergens die kant op, ergens in uh, april geloof ik ergens. Dus. Ah, oké. Okay. Dus dat zou een gaaf zijn, toch? Nou, ja, nou ja, dat, ik bedoel, we moeten er alles even, even een beetje bij houden. Ja, ik bedoel... dat, dat, gaat, dat gaat hard, hè? Ja, ja. Ja, ja en de zomer ja. komt er weer aan natuurlijk. Dus, uh, ja. ja, daar zijn we ook volop mee bezig voor de nieuwe zinnel, dus, uh, voor de zomerzingel, dus en wat ook allemaal weer gaan de allemaal. Ja, die komt te duur? Uh, ja, begonnen begon, we begon juni. Komt uh, hij uit, geloof ik? Uh, Willen ze hem uh, uitgebrengen Dan gaan we aan de studio in. Dus uh, de afspraken zijn we al gemaakt. Oké, okay. en de uh, titel Volk al bekend? Toe? Nee, nee, nee, nee. Dat heeft het allemaal nog gaan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ik kan ja, het altijd ja, al ja. even proberen, natuurlijk, hè? <laughs> ja, natuurlijk. Het is dus. ja, nou, Oké. Okay. Hé, hey, Frans, ja? ik denk dat we maar moeten gaan draaien. En dan uh, hou ik jou ook niet langer op. Ik ga maar haren vervelen, wat er nog van over is. <laughs> ja, ik ken het. Ik ken het probleem. Ja, het, is, het blijft mogelijk, hè? Maar ja, het is niet anders, jongens. Nou, nee, zo voor je Dank je wel, je kerel. En uh, volgende keer misschien een keer live in de uitzending uh, op de locatie zou leuk zijn. Ja, ja, als je een keertje hier in de buurt bent, uh, ja, een stap gerust ja. binnen hier in de studio. En uh, ja, je bent Gaan altijd welkom. We te doen. Gaan we doen. Ah, Oké, okay, Frans. Hey. Ja, bedankt voor je belletje. Ja, jij ook bedankt voor je tijd. en ja, uh, Een uh, fijne avond en uh, een goed weekend. Dank je wel. hoi. Hoi, hoi. hoi. hoi, hoi. hoi. De laatste keer We hebben al wat uren zitten praten Het is de hoogste tijd om weg te gaan Het kost me moeite om je los te laten Maar de taxi, ik zie hem al staan Ik hoop niet dat je boos bent, het is verkeerd gegaan maar kom nu alsjeblieft, niet weer met die woorden aan. Dit is de laatste keer, dat ik om iemand heb gegeven. Nee, dit gebeurt me nooit meer, dat zeg jij hier. zijn beslagen. Ik zie je daar zo eenzaam voor de deur staan. Wij hadden toch ook echt mooie dagen. Ik hoop niet dat je boos bent. Het is verkeerd gegaan. Maar kom nu alsjeblieft niet meer. Met... Joostink.nl Daar kunt u alles op vinden. U luistert nog steeds naar ZFM Entertainment for You. En uh, ja, dat tot, uh, tot uh, 7 uur. En we gaan verder met uh, Demi de Groot. En hij bedoelt van mijn hart. Ik zat op een terrasje aan het mooie strand. Echt elke jongen vond jou leuk en interessant.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 We draaiden om en keek me zomaar even lachend aan En zei jongen waar kom jij nu toch opeens vandaan Drie jij nou dat je echt verliefd bent, nee dat kan toch nooit zo snel ik Ga maar met me mee, ik speel met jou geen spel We zaten samen op het strand totdat de zon kwam Ik had je in mijn armen voelde ook jouw liefde spannend. Tegen jou, je bent zo mooi, al weet ik nog niet deze naam. Als jij me aankijkt, voel ik mij toch zo verliefd. Verliefd, verlief. Mijn hart, dat gaat, bom, boom, boom. Nee, ik wil niets zonder jou, mijn hart dat gaat, bom, boom, boom. Je bent een wondenwoo vrouw, mijn hart dat gaat, bom, boom, boom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart, dat gaat, boom boom, boom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd. Uh, dat was hij dan. Demi de Gioten en mijn hart gaat boom, boom, boom. Hier op die 106.9. We gaan verder met Wesley Bronkhorst. En jij begrijpt me. Blijf lekker luisteren. En uh, ja, wil je een verzoekplaatje horen? Dat kan altijd nog uh, natuurlijk. Tot de klokjes van uh, 7 uur. Nou ja, net, net even voor 7 natuurlijk. Daarna stoppen we ermee natuurlijk. Een foto lang geleden. Wat een mooie tijd. Gevonden in een la.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 Hoe het eens begon, oneindig een veel en voor altijd. Een vrouw die mij steeds weer verleidt. Een vrouw met kracht, in al haar macht. Een diamant. En ben ik blind, kijk jij voor mij. het licht toe. Je kijkt me aan. Dat is genoeg. Je begrijpt me. En ben ik licht? Kijk jij voor mij? Je neemt me bij de hand en leid me naar het licht toe. Je kijkt me aan. Dat is genoeg. Je begrijpt me. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You.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 Dan ik omgeven. Je had gevoelens, maar niet meer voor mij. Nu ben je weg naar die andere, en sta ik alleen in dit gevecht. Ik weet niet wennen dat jullie bij me bent, ik ben nog steeds terug, maar ik laat. Ik ben nog niet bereid, want ik mis je nog in mijn bestaan. Misschien is het jou, met die anderen. Het doet me pijn, maar dat zie jij niet. Nee, ik denk nog niet, nog niet aan morgen. Maar dat doet me pijn Ik heb verdriet Waarom is het zo stil in mij Waarom ben jij weggegaan Nee, ik kan nog steeds niet wennen Dat nou, je niet bij me bent Ik laat je gaan. Waarom is het zo stil in mij? Waarom ben je weggegaan? Ja, ik moet nu alleen verder, maar ik weet nog niet waarheen. Want ik mis je nog. In mij. Verder. Maar ik hij, hey, hey. draai nog eens een plaatje. I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 Sportse zanger Yves en een zin in jou. Ja, ik ga daar tot, uh, tot besluiten een, een, een, een verzoekplaatje nog draaien van Benny Nijman. En uh, ja, René, René Meijer, jij wilde horen Ode aan Maastricht van een Benny Nijman. Alvast. Bedankt voor het luisteren. En volgende week ben ik er eventjes niet. Maar niet de... Uh, ja, de muziek is er wel. Dus zou zeggen, zou zeker luisteren volgende week. Sowieso iedere dag natuurlijk. Mag ook. Dus volgende week ben ik er niet. Zou zeggen, in ieder geval tot over twee weken. En blijf nog lekker luisteren. Want na mij krijg u nog een herhaling van Maurice Mulder.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 Door de Romeinen gesticht En door de Fransen beïnvloed als geen Kom maar, dan gaan we erheen Kom met me mee en flaneer die Burgondische sfeer Stad van traditie Van bier, en bier Altijd het grootste plezier Stad aan de kolkende maas Weinig bezongen, helaas We zeggen groetjes, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken, bye bye jij bent, zo is er niet één.